Bedrijven hebben zich inmiddels ruim 1400 gedupeerde passagiers gemeld. Volgens Europese richtlijnen hebben luchtvaartpassagiers... bij meer dan drie uur vertraging recht op een compensatie van 250 tot 600 euro. KLM beroept zich volgens avi claim ten onrechte op bijzondere omstandigheden. Mensen die sepsis of wel bloedvergiftiging hebben gehad... en artsen willen meer aandacht voor het ziektebeeld. Dat bleek vandaag op een bijeenkomst van ex-patiënten. Jaarlijks overlijden zo'n 3500 mensen aan sepsis. En dat komt waarschijnlijk doordat de symptomen... zoals koorts, benauwdheid en duizeligheid... vaak niet met sepsis in verband worden gebracht. De bloedvergiftiging is een heftige reactie van het lichaam op een infectie... die kan leiden tot de dood. De oorzaken zijn bacteriën, virussen of schimmels... die onder meer via wondjes het lichaam binnenkomen. De patiënten moeten zo snel mogelijk antibiotica krijgen.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 Het weer vanavond droog en helder, minima vannacht tussen 8 graden in het noorden en 15 aan zee. Morgen zonnig met maximaal van 23 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. En de loop van de dag vanuit het zuiden bewolking en een enkele regen- of onweersbui. En vanaf maandag hooguit 20 graden en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 ...is de zomer van ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Ja, natuurlijk is het tijd voor de Euro Breakdown... ...want het is gewoon weer helemaal zover. Het is uh, bijna vier over acht, dames en heren. We hebben het uur natuurlijk net nog afgesloten... ...met een nieuwtje en een heerlijke plaat. Uh, zoals we iedere keer uh, als we de tweede uur starten... ...beginnen we natuurlijk met uh, twee tips. En ik heb ook twee tips voor jullie meegenomen. Dit keer zijn ze helemaal van Samoa. Het is een artiest die ik al wel eens één keer eerder heb voorgesteld... ...maar dit keer hebben ze een uh, samenwerking uh, opgezet... ...met Refusion. En dan heb ik het over niemand minder dan... Dat we en dieva. Dit is gewoon heel simpel. Dat weekas, good vibes. Cheers. Sure. Lekker, lekker, good vibes, de vocal edit van The Tweakers en Refusion, Heerlijk, het is even wat anders dan wat ik normaal gesproken voor jullie meebreng. Maar ik kwam deze, kwam ik laatst weer tegen. En je, je moet je voorstellen, ik, ik uh, ga uh, op de fiets naar mijn werk toe. Ik ga naar haar toe, dus ik fiets er lekker 10 kilometer heen, 10 kilometer terug. Lekker die benen lekker warm houden. En um, dan moet je je voorstellen, dan, dan krijg ik natuurlijk ik heb natuurlijk een lijstje met muziek naast natuurlijk de lijst die ik voor de Your Breakdown heb. Maar dan krijg je ook voorstellen voor nieuwe muziek. En zo ben ik eigenlijk deze plaat ook tegengekomen. Weer van de Tweakers en The Refusion. En denk ik denk, nou weet je wat, lekker. En dan, dan zit je op dat fietsje en dan even bam, bam, bam, bam, bam. Heerlijk, jongen. Dan zit er een tempo in, jongen. Dat wil je niet weten. Dan ben ik gewoon bijna binnen, een, uh, binnen ben ik gewoon, eigenlijk bijna twintig minuten ben ik al aan hem. Gewoon ziek. Heerlijk om zo lekker door te trappen. Hé, hey, dan, uh, dan een andere plaat. En deze uh, ben ik eigenlijk tegengekomen omdat ik ja, als kind zei... Ik ben een beetje een nerd hè, voor de mensen die mij kennen. Ik ben echt een nerd. Ik hou van Batman. Ik hou van de... Teenage Mutant Ninja Turtles, ik ben helemaal Spider-Man lijp. De Avengers, de Justice League, uh, noem, noem het maar op. Weet je, uh, komt het van DC Marvel, komt, komt het van andere, uh, ja, van andere cartoonisten, om het zo te zeggen, of andere bedenkers van superhelden, dan ben ik er gek op. En uh, ik noemde net al de Teenage Mutant Ninja Turtles. Als ik vroeger hartstikke helemaal gek van, ik had er speelgoed van en uh, zij hebben een, uh, er zijn twee als goed zeg, als goed er twee, uh, uh, la, ja echt in ieder geval films zijn ervan gemaakt, uh, waarin zij dus uh, in een nieuw jasje zijn gestoken. En er is ook een nieuwe plaat uh, daardoor uitgekomen. Dat is uh, de samenwerking tussen uh, Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, uh, Kill the Noise en Matt Sonic en ook nog even kijken Juicy J en die hebben uh, de volgende plaat uh, klaargezet: Shell Shocked. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some up. We all want our cut like the up. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. With the noon chuck dough, and I'm pulling up slow. When we fall up in the party, they know anything goes. Shake my Rolex, it say I'm the man of the hour. All this green in my pockets, you can call it turtle power. <laughs> Uh, ain't nothing that could come in between me and my brothers We all around if it's going down It's just us All for one, yeah, you hearin' right. Our business done, we disappeared into the night. Came up together, so we all down for the fight. Ain't nothing wrong with that. Family, ain't nothing strong as that. And I'll be posted, where the strongest at. Brothers by my side, city on my back. Real heroes, that's what the people want. They ain't born, gotta create them. Sayin' we gone soon as we save them. That's part of the plan. By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other. Uh.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 Not believe me, take a picture for me, told the smile for me, pass her off, I'm a real team player, bandana on my face like a gangster, knock knock, you about to get shell-shocked, knock knock, you about to get shell-shocked, knock knock, you about to get shell-shocked, ja, yeah, hoor nou, de Shellshark. Heerlijk. ik De rits aan artiesten heb ik natuurlijk net al even opgenoemd... die hieraan hebben meegewerkt. Maar misschien nog wel even leuk om even één keer even de credits daarvoor te geven. Uh, het nummer is uh, gemaakt door onder andere Juicy J, Kill The Noise... Mad Sonic, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa. En uh, dat is uh, gebruikt voor uh, de film Teenage Mutant Ninja Turtles. Uh, dat uh, was mijn, uh, uh, mijn uh, tweede tip... En om even terug te gaan naar de nummer 1, dat is uh, niemand meer dan Datuika's met Refusion en Good Vibes, de vocal edit. Uh, is, uh, natuurlijk het zijn allemaal platen die kun je ook terugvinden op de streamingdiensten zoals Spotify en Deezer, dus ga ze zeker opzoeken. Het is uh, echt een aanrader. Dan uh, gaan we zo weer gelijk door, want we hebben natuurlijk net alweer de tips gehad uh, van deze week. Maar we hebben natuurlijk ook nog de Euro Breakdown en dat betekent dat wij nog 20 platen hebben te gaan tot het einde van dit programma. En ja, dat betekent dat we nog een kwartier hebben voor half negen. Want dan staat MC wil je natuurlijk ook alweer te springen in de studio. Heerlijk. er is hier gewoon geen gebrek aan amusement. Zou je zeggen. En dan ben ik mezelf wel weer een verschrikkelijk goed schouderklopje aan het geven. Maar dat mag gewoon. Weet je, hè? Soms moet je jezelf wat gunnen. Wij gaan eh, door naar eh, twee mensen uh, ja, die als zij een samenwerking opzetten. Dan kan het niet anders dan goed gaan. High on Life ging goed. Ja, en ik heb het al een Capman zo aangekondigd. Dus ja... Als ik jou dan moet uitleggen wie dit zijn, dan kan je Bonnie Martin Jerks niet. Oh hours hiding from the pain, but now I'm tired of running. Felt like the guys forgot my name. Be Alone, hoor, die Hello Black David Guetta. Heerlijk, die plaatjes als je zo in de mix eigenlijk gewoon doorzet. Dan, eh, jongens, heb ik weer heerlijk nieuws voor jullie klaarstaan. We gaan eh, gelijk maar door, want van dat nieuws heb ik goed nieuws voor de fans van Jarul. Ja, Jarul ja, ja die wil eh, nieuwe videoclips maken voor ruim 40 van zijn oude nummers. Uh, ja is bekend van hitsen als I'm Real met Jennifer Lopez... Always on Time met Ashanti. Uh, en is hij van plan om nieuwe videoclips te maken... bij een groot deel van de nummers die hij dusver heeft uitgebracht. Uh, de Amerikaanse rapper wil al zijn zeven albums bewerken... tot visuele exemplaren. Uh, en hij zegt, uh, ik ga een videoclip maken voor elk liedje... dat ik ooit heb gemaakt, schrijft uh, Jarul. Uh, wie Wie echt echte naam Jeffrey Watkins is op uh, Twitter. Uh, volgens de rapper schijnt uh, in ieder geval zijn... dat minstens 40 video's en uh, liedjes waarvan al uh, videoclips zijn... Gemaakt zullen geen nieuwe krijgen, maar in ieder geval maakt de artiest duidelijk. En hij heeft eh, zijn fans gevraagd om hun favorieten door te geven... waar de rapper naar eigen zeggen rekening mee zal houden. Uh, de 43 e uh, Ja Rule bracht zeven albums uit, waaronder Pain is Love in 2001... en The Last Temptation in 2002. En zijn grootste hit in uh, Nederland was het nummer I'm Real. En dat is in uh, samenwerking met Jennifer Lopez. Uh, deze single bereikte de tweede plaats in de single Top 100... Um, uh, Jarul uh, organiseerde uh, ook uh, het Fire Festival. Nou, ja, dat is het festival dat natuurlijk nooit van de grond gekomen is. Uh, de rapper is de laatste tijd natuurlijk vooral bekend als een van de organisatoren van het Fire Festival, dat in de lente van 2007 moest, uh, 2017 moest plaatsvinden op een eiland in de Bahamas. En hoewel het festival werd aangeprezen met luxe uh, bungalows, maaltijden waren er bij aankomst alleen tenten en broodjes kaas beschikbaar. En uh, ook de beveiliging en medische hulp waren niet op orde. Het festival werd geannuleerd terwijl er gasten aanwezig waren. Die uh, ja ja, honderden tot duizenden euro's Hebben betaald uh, voor tickets ja, Het Fire Festival uh, Er is uh, wel bekend geworden Dat uh, de, een van de andere organisatoren Van het Firefestival, Festival eigenlijk De hoofdoprichter daarvan uh, Al heeft uh, aangegeven dat hij een, een tweede wil, organi tweede wil uh, ja, he, organiseren ik, uh, ik heb er een harde hoofd in Ik denk dat hij het echt op zijn buik wil schrijven Hij heeft zoveel mensen opgelicht Dat is echt verschrikkelijk Dus ja Het is wat het is maar nou, ga, ga je er dan naartoe? Ga je er wat mee doen? Ik, ik hoop het niet. Ik hoop het echt niet. Um, dan even door naar... Uh, Within Temptation. Want de fans van Within Temptation... staat ook goed nieuws te wachten. Want uh, Within Temptation en Evanescence... gaan in april 2020... samen naar de Ziggo Dome. Uh, ja, de bands gaan voor hun... World's Collide Tour uh, langs de grote... podia in Europa. En het is de eerste keer... dat Within Temptation en uh, Evanescence... Uh, samen concerten gaan geven. Uh, mensen vragen ons al sinds lange tijd... of onze bands eens samen gaan werken... En we zullen ervoor zorgen dat dit het wachten waard wordt. Zegt de zangeres Amy Lee van Evanescence in een eerste reactie. Uh, ik kijk ernaar uit om uh, met de stem van uh, Sharon Den Adel. Zangeres van Willem Temptation. Uh, iedere avond uh, te horen voegt ze daar toe. Uh, Willem Temptation scoorde in 2001 hun eerste hit met Ice Queen. En daarna volgden nog grotere successen als Stand My Ground. En What Have You Done. Uh, Evanescence is vooral bekend uh, van de hits als uh, My Immortal en Bring Me To Life. En leuk weetje is dat Bring Me To Life ook werkt. Uh, werd gebruikt in de film Daredevil... ...die destijds nog werd vertolkt door uh, Ben Affleck. En dat is echt al een hele tijd geleden. Dat is 2002 alweer. Goed nieuws, want de kaartverkoop is ook al bekend. Die is al van start gegaan. Die is gisteren van start gegaan, 20 september. Dus als jij nu nog denkt kaarten te willen halen... ...ga als de ges... gesmeerde bliksem dan de website afstuinen voor die kaarten. Want in april 2020 kun jij daar zomaar eens bij zijn. Heerlijk. Within Temptation en Evanescence. Dat is toch wel gaaf. Oh. Ah, ik weet het nog wel. Evanescence op mijn mp 3 met Within Temptation. Ramstein met Metallica. Had je een mp3'tje waar je dan 20, 25 nummers op kon doen. En dan kon je dus een batterijtje in schuiven. En als je hem dan verkeerd in je zak deed, dan barstte dat glas. Dus dan was dat glas van je display'tje was weer stuk. Goeie oude tijd. En nou heb ik eigenlijk alles in één zitten. Zo raar dat ik eigenlijk mijn telefoon, mijn mp3. Het is heel raar. Oh, Mike, die is weer oude, oude herinneringen aan het ophalen. Oh, ik word echt oud. Volgens mij 30. Maar, het is niet anders. Dan heb ik nog een optreden voor jullie klaarstaan. Want Zuccaro, misschien jullie iets minder bekend... maar desalniettemin zeker niet minder... Uh, geeft op 29 oh, november in 2020... een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. En het is dan de eerste keer in vier jaar tijd... dat de Italiaanse zanger weer een uh, soloconcert geeft... op Nederlandse bodem. Uh, wel stond hij vorig jaar nog op het festival Bospop. En uh, Zuccaro is vooral bekend... van de internationale hit... Senza Una Donna en Il uh, Volo. Uh, de zanger uh, maakt tot nu toe 14 albums... en zong uh, samen met de uh, bekende... Artiesten als Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Tom Jones en Miles Davids. En de kaartverkopen start op vrijdag 11 oktober om 10 uur. Prachtig. Zo'n <laughs> mooie dingen. Mooie dingen. Er liggen dus heel veel mooie dingen in het verschiet. Dan heb ik nog ook een heel ander lekker plaatje voor jullie in het verschiet. Want we gaan natuurlijk na de klok van half negen gaan wij natuurlijk weer beginnen. Met de, ja, het aftellen van nummer 20 tot en met 10 ik ben benieuwd wie waar in die lijst is gebleven. Want ik heb wel wat veranderingen gezien jongens. Het is wel spannend. Maar als ik dan toch jullie een beetje bij mag maken. Dan heb ik al de volgende plaats voor jullie klaarstaan. Hij is natuurlijk al even niet gedraaid. Maar dan heb ik het over niemand minder dan Avicii in Heaven. Avicii met heaven. En weet je, dan zit ik net te denken. Ik weet net, allemaal, ik weet net een beetje, hoe zeg je dat? Um, um, um, hoe noem je dat nou ook weer um, Nou, nah, ik weet het gewoon niet meer. Nostalgisch, dat is het. Nostalgisch. Ik had een beetje last van een nostalgisch gevoel. Want ik, ik zat er eigenlijk even aan te denken. Ik ben hier, uh, denk dat ik 16 was, ben ik hier voor het eerst eigenlijk binnenkomen lopen. En dat was ja, nog in de studio die we toen nog op het gasthuisplein hadden zitten. Ik weet niet of, of de, de luisteraars dat nog weten, maar dat was een, was een klein studiootje. Met nog een kleine, uh, ook nog een kleine studio boven. Um, waar uh, dan uh, Dennis de Ruiter en Joey Tienhoven nog stonden te draaien op vrijdagavond. Heerlijk. En als ik daar zo aan terugdenk. Ik, ik, ik ben toen ooit een keer bij de Nightwalk. Bij Jan Fransen ben ik toen eigenlijk binnengekomen. Ben ik uitgenodigd. En euh, ik zit me eigenlijk te bedenken, dan zit ik hier nu hè, alleen. Ja, ik zit hier nu alleen om in ieder geval de Euro Breakdown te doen. Is het 13 jaar voorbij. Vind ik nog steeds wel jammer dat er zoveel veranderd is hoor. Ik kan dat niet zo goed hebben. Misschien is dat vanaf het moment dat ik me meer ga beseffen dat ik 30 word. Ik heb nu ook al twee kinderen. Dan heb ik toch een beetje dat ik denk van ja, ik word steeds nostalgischer. Ik begin toch die, de, de oude tijd wel heel erg te missen van hoe het allemaal was. Hebben jullie dat ook wel eens dat je denkt van nou weet je, ik wou toch zo graag dat ik die klok nog even een stukje kon terugdraaien. Even gewoon even een stukje. Oh, wat? Echt waar is het tijd? Oh. De man schuift nu aan tafel. Schuif, je weet ik ben capable. Vertel echt geen fabel. Noch zoeter dan de wafel. Gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben de hous vanavond. Jeez! Yes. MC Falafel stond hier al gewoon druk te zwaaien. En die zei ook wel: die fluisterde mij in mijn oor. Mike, je kan nog zo graag willen teruggrijpen naar het verleden. Maar geloof me, dit is ook niet slecht. Dit heeft ook zo weer zijn voordelen. Geloof ik ook wel. De nummer 20 tot en met 10. Dankjewel MC Verlaffel. We gaan er weer voor. Uh, is op nummer 20. Uh, Jax Jones en Bibi Rexa Harder. Stond vorige week nog op plek 22. Is twee plaatsen gestegen. Staat nu 10 weken in de lijst. De heater, de Chupenberger, uh, Samim Remix. Zes weken in de lijst. Staat nu op plek 19. Vorige week op plek 21. Ook twee plaatsen gestegen. Home, Martin Gerricks en Bon. Vijf weken in de lijst. Op plek 17. Vorige week nu op plek 18. Eén plaatsen. Gezakt. Never Be Alone, David Guetta, Morton en Aloha Black vind je deze week op plek 17, vorige week op plek 19. Put A Record On, twee weken in de lijst van Matt Sassari op plek 16, vorige week op plek 24, dus acht plaatsen gestegen maar liefst. En Losing It, Fisher vind je deze week op plek 15, ook 60 weken in de lijst. En de Die Hard platen mag je ook wel, ja, ja je mag hem zo wel noemen, maar In My Mind and the Nora vind ik meer in Die Hard omdat je na een maand nog steeds kan terugkomen. Vorige week op plek 24, dus nogmaals, even kijken. Nee, op plek 13 is twee plaatsen gezakt. En Heaven, Avicii en Chris Martin, plek 5, 14, sorry, maar 15 weken in de lijst. Vorige week stond hij nog op plek 12, twee plaatsen gezakt. En All Around the World, la la la la van Rehab en a Touch of Class, 14 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 10, nu op plek 13, drie plaatsen gezakt. En op plek 12, You Little Beauty Fisher. Uh, even kijken, vorige week ook nog op plek 11. Nu 19 weken in de lijst. Het gaat lekker zo. En dan hebben we ook nog Regard met Ride It. Drie weken in de lijst. Vorige week op plek 15. Vier plaatsen gestegen. En nu op plekje 11 terug te vinden. Dan is het eindelijk zover. Dan gaan we nummer 10 bekendmaken van deze week. En dat zijn eh, niemand minder dan... Eh, ja eigenlijk ook eh, weer een Martin Garrix, Macklemore... en dan Fall Out Boy. Dus geniet er zeker van. En denk ook heel even aan dat lekkere warme weer van morgen. in En even know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 Black hoorde je net met SOS. Heerlijk, de plaatjes schieten hier gewoon uit de lucht vandaag de dag. Maar we hebben hier natuurlijk alleen maar lekkere platen. Al zeg ik dat heel graag natuurlijk, ook zeker zelf. Jongens, we hebben net al even wat... Uh, er is wat rumoer uh, omtrent het Songfestival. Want uh, Daniel Dekker uh, wil niet te langer betrokken zijn bij die organisatie. Hij stopt er tien jaar als lid van de selectiecommissie van het Eurosongfestival. Ehm... Um, de radio-dj gaf jarenlang commentaar bij de uitzendingen... en was betrokken bij de keuze voor de liedjes, artiesten en de aankleding. En uh, na tien jaar plezier, passie, muziek en vriendschap... Uh, en vooral resultaat... Uh, sluit ik mijn betrokkenheid uh, bij het uh, Eurovisie Songfestival af. moet het wel goed zeggen natuurlijk. Uh, schrijft uh, Dekker op Facebook... Ik heb veel mogen doen en veel meegemaakt. Van radio-uitzendingen tot televisiecommentaar, Van selectie tot organisatie. Van allerlaatste tot allereerste. Een mooi avontuur om nooit te vergeten. Dekker bedankt in zijn bericht Ilse de Lange en zangeres Anouk. Die van groot belang zijn geweest voor de uiteindelijke winst van Duncan Lawrence in Tel Aviv dit jaar. Uh, Anouk trad in 2013 naar voren als deelnemer van het Eurovisie Songfestival... en was de eerste Nederlandse inzending in jaren die hoge ogen gooide in de finale. Uh, de zangeres bereikte uiteindelijk de negende plek met Birds. Uh, Ilse de Lange deed het jaar daarna samen met Whalen mee als de Common Linnets en bereikte de tweede plaats. Uh, de zanger was eveneens nauw betrokken bij de keuze voor Lawrence dit jaar. Uh, zij begeleidden hem in het programma The Voice of Holland... en stelden hem zijn liedje uh, arcade voor als deelnemer. Uh, helden van de, de Nederlandse muziek met lef en visie. Dank voor jullie vertrouwen en tot snel zo besluit Dekker zijn bericht. De radio-dj's laat in zijn bericht niet weten waarom hij stopt. Nu.nl is nog wel in afwachting van een reactie van Dekker, dus mochten we dat horen, ja, dan hoorde hij de hem natuurlijk ook. Sietse Bakker, die de executive producer is van het Eurosongfestival in Rotterdam volgend jaar, bedankt Dekker via Twitter. Daniel Dekker zwaait af als lid van de selectiecommissie voor de Nederlandse Songfestival-inzending bij Avro En hij was een van de drijvende krachten achter de Nederlandse comeback en de winst van Duncan Lawrence. En dankbaar voor zijn inzet. Ja, dan heb je toch dat tien jaar aan bij mogen dragen. En het is toch mooi dat je dat mag afsluiten. Met de kroon op het werk, genaamd Duncan. Die dan met zijn nummer Arcade ja, het songfestival dan, dan weet, te, ja, te, weet te winnen. Dus dat is knap. Hartstikke goed. Um, dan even snel nog door, want ik heb nog wel wat nieuws betreffende Celine Dion. Uh, Celine Dion uh, die komt ook naar Nederland uh, tijdens de wereldtournee. Uh, die uh, momenteel door haar thuisland uh, toert Canada. En dan hebben we het natuurlijk over Miss Dion. Uh, met haar nieuwe concertreeks zal komend jaar ook shows geven in Europa. Uh, de Amsterdamse Ziggo Dome uh, deelt zaterdag een foto waarin gehind wordt op een komend concert van de Canadese zangeres. De Amsterdamse concertzaal speelt, uh, in ieder geval deelt op Twitter een uh, foto van een kleedkamerspiegel waarop het met een lippenstift tot snel Love Lean staat geschreven. En hiermee lijkt Dome te suggereren... dat Dion ook een concert in Nederland zal geven. Ook buitenlandse concertzalen delen zaterdag soortgelijke berichten... en er zouden concerten op stapel staan in onder meer Dublin in Parijs. De zangeres toert momenteel door Canada... en zal tot half april 2020 de Verenigde Staten bezoeken... met haar Courage Tour, die zij geeft in het kader van haar nieuwe album... dat verschijnt op 15 november... En het is aannemelijk dat uh, My Heart Will, de, ja, de, de My Heart Will Go On artiest, moeten we dan wel even zeggen, in de loop van de lente naar uh, Europa toe zal komen. Uh, de laatste keer dat uh, Dion in uh, Nederland een concert gaf was in 2017. En toen stond ze in het Gelderdoom in het Arnhem. En het uh, was haar eerste show in Nederland na bijna tien jaar. En als jij natuurlijk nog heel even snel naar Twitter toe gaat, dan kun je naar het bericht ook zien waar we het net over hebben gehad. Zigodome. en dan natuurlijk tot snel. Love. Celine. XO. XO. Hartstikke goed. Dus, Celine Dion komt eraan. Ik ben er blij mee. Wie niet? Niet allemaal, alsjeblieft. Niet allemaal tegelijk. Prachtig. Wij gaan lekker door, want ik heb de volgende plaat alweer voor jullie klaarstaan. En ja. Ik heb alleen maar leuke plaatjes, jongens. Wend er nou gewoon eens aan. Hey. Het is allemaal goed. Het is hier nooit slecht bij die breakdown. En ik heb ook de volgende plaat. Ecstasy, Salardo en Eli Brown even voor jullie klaarstaan. Dus ja, mocht je dan niet van het pilletje houden, hoop ik wel dat je van de plaat houdt.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 Fuck I am. Who the hell? Who the hell? Like, know who the fuck I am. Baby, quién te escucha hablando, te cree una mentira, la puede vender. Solo yo sé que cuando tú me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 Je hoorde Instagram van Dimitri Vegas en Like Mike hoorde je voorbij komen. Het zijn toch wel de plaatjes waarvoor we het doen hier. En we zijn alweer aan het einde gekomen van het tweede uur. En uh, ja, het is allemaal heel snel gegaan. Ik denk als we die twee uur even snel samenvatten, dan hebben we nu denk ik bijna al alle veertig platen gehad. Op natuurlijk eentje na nog door nummer 1 van deze week. Wat hebben we eigenlijk allemaal gehad deze week? We hebben drie nieuwe binnenkomers. Ik ga ze nog één keer voor jullie op een rijtje zetten. Dat is op plek 36 heb ik deze week Wasted Time binnengekregen van Stef Campo en Karsten. En ik heb op plek 32 nieuw binnengekregen Takeaway van de Chainsmokers, Elenium en Lennon Stella. En dan op plek 25 nieuw binnengekomen, Narcotic van Junatus, Janic en Senex. Dus dat zijn de drie nieuwe binnenkomers. Allemaal binnen handbereik natuurlijk. Dan uh, de twee tips uh, die deze week eerder al gedraaid zijn. Dat zijn uh, de tips uh, Shell Shocked van uh, Kill The Noise en Metzoni. Metzoni, ga ik dat goed. Ja, Juicy J en Wiz Liva. En uh, daar heb je ook natuurlijk nog de tweede tip. En dat is Good Vibes, de vocal edit van uh, Datuikas en Refusion. Heerlijk. Dat zijn de dingen die sowieso voorbij zijn gekomen. Er zijn een heleboel nieuwe concerten. Waaronder die van Celine Dion komt voorbij. Zuccaro heeft ook weer een concert gepland staan. Dan heeft er natuurlijk Ozzy Osbourne. Die heeft natuurlijk in het is het 30 jaar tijd eindelijk weer een nummer 10 hit gehad. Met niemand minder dan Post Malone. Dus het is allemaal een beetje een, een doldwazen uitzending vandaag. Het kan gewoon allemaal hier. Maar dat mag ook allemaal Het is allemaal hartstikke leuk. Ik denk, dames en heren, dat het tijd wordt om naar het einde van het programma toe te gaan werken. En dat kunnen wij dan ook maar op één manier dan uh, gaan doen. En uh, laten we dat eens gewoon gaan beginnen. Ladies and gentlemen, het moment van de avond waar jullie hebben gewacht. Het is begonnen. Op nummer 10, Summer Days, Martin Garrix en Macklemore en Patrick Weeks. 21 weken in de lijst, stond vorige week nog op plek 5, is 5 plaatsen gezakt. SOS, Avicii en Aloha Black, plek drie, uh, nee, 23 weken in de lijst, sorry ik zeg het verkeerd. Vorige week nog op plek 8, één plaatsje gezakt, staat nu op plek 9. Kijken we naar Don't Call Me Up van Mabel op plek 9, vorige week nu op plek 8, dus een plaats gestegen en 33 weken in de lijst. En The Power van Duke Dumont, Zack Abel, vind je 6 weken in de lijst. En stond vorige week nog op plek 14. Is dus 7 plaatsen gestegen. Gaat heerlijk. XC, Solardo en Eli Brown. staan staat nu ook 7 weken alweer in de lijst. Stond vorige week, verbaasd nog, op nummer 4. En is 2 plaatsen gezakt naar nummer 6. Dus ik ben benieuwd waar we hem volgende week gaan tegenkomen. Want het is wel een beetje een rare plaat. Hij bounced nogal. Ik had hem eigenlijk al wel op nummer 1 verwacht. Als je mijn eerlijke mening mag weten. Maar... Dat ben ik. Dan snel door naar nummer 5. Want dan hebben we Ritual, Rita Ora, Chesto en Jonas Blue 16 weken in de lijst. En staat nu op plek 5. Vorige week op plek 7. Op plek 4 hebben we deze week Instagram, Dimitri Vegas en like Mike en David Guetta en Afrojack. Elf weken in de lijst stond vorige week op plek 3. Staat nu op plekje 4 één plaatsje gezakt. Dan Post Malone, Sam Veld en Rani met de gelijknamige track van de Artiest. 13 weken in de lijst. Vorige week op plek 6. Nu op plek 3, drie plaatsen gestegen. Net als vorige week vind je Higher Love van Kaigo en Whitney Houston weer op plaatsje nummer 2. Staat 12 weken in de lijst. En dan ja, gaan we nu maar door naar de plaat. Die gewoon niet van zijn drone af te stoten lijkt. Hij is gewoon niet weg te jagen. En dan heb ik het over niemand minder dan Medusa en de Good Boys. Peace of your heart, daarmee sluit ik dit programma af. Ik wil jullie bedanken voor het meeluisteren en tot volgende week.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 Da-da-da, uh da-da-da, uh, uh down, down, down